A form of initiation that is not very well-known even in India these days. These days if you go to a uh, to a well-known guru, so-called guru, you, he, he may initiate you and often they do this with mysterious rituals and they'll give you, they'll whisper a mantra in your ear and they'll tell you not to tell to anybody, you know, keep it very secret. But these siddhas, they would Initiate in a form that they call Shaktipat. And what they say is that within every human being lies a dormant energy. And the only meaning of Shaktipat was to awaken that energy. And they would only do so by touching you or by looking at you or by thinking about you. And sometimes they would blow in your face. Blow in your face, yeah. And that's it. And then if that energy got awakened, something happened, a process which they call siddha yoga. Siddha yoga means perfect yoga. Now you know yoga has many aspects. There are the physical exercises, which is very well known in the West as known as hatha yoga. There are many more complicated, there are many cleansing techniques. They say is necessary to purify your body, which involves sometimes drinking 40 liters of water or cleaning out your bowels with a piece of cloth or swallowing cloth or pouring water through your nostrils, hmm. <laughs> all kinds of difficult breathing exercises. And, you know, you've heard about those. And yeah, yeah, yeah, and And meditation processes, complicated techniques where you have to concentrate on a certain point and try to make your mind still and... Yeah. Poor body. <laughs> yeah, yeah, people may take lives, not just years, but many, yeah. many lives to <laughs> attain <laughs> anything at all. So, but these siddhas say that if they uh, if they awaken that energy within you and siddha Yoga takes place, it's a, very, it's a very spontaneous yoga. You don't have to do anything, it just happens. It's just a process that starts. And sometimes it manifests in... Uh, People all of a sudden doing very complicated yoga exercises that they cannot do because their bodies are too stiff that they've never heard of. Yeah, yeah, yeah. Or they will start doing all these breathing techniques that they've never learned, or they will start roaring like a lion or barking like a dog. Anything may happen. Anything. They may start running around. Once a seed has blown in your face or given you the thoughts. Anything, or can, yeah, happen. Yeah, anything yeah, can happen. Anything can happen. So, as a kid, you uh, which ashram did you live in? I lived, um, um, when I was very young, I lived in, uh, in a small ashram with a regular swami. He was not a siddha, but he, he was he was a regular yoga teacher. He, he taught the very traditional way of, you know, I did all those cleansing processes with swallowing cloth and <laughs> putting yeah. a piece of rubber through my nose. <laughs> <laughs> and uh, he was a very harsh teacher as well. He was very much into uh, poverty and shaving your head and having no possessions and working extremely hard, you know, hard physical labor and, uh, um, but it was interesting because I'd, I learned quite a few things. I learned how to type very fast. <laughs> <laughs> What a way to learn to type. Yeah? <laughs> <laughs> Just by looking. I remember once I was sick. I got sick very often when I was there, I had to type for it. And I laid in this room for two for two months. And during the whole period, these two girls were sitting there the whole day typing. So I only know how to type with two fingers, but they were typing with ten fingers. And I just looked at them day after day because I had nothing to do So then when I was better and I was allowed to get up, I thought, now I must know how to type. And I sat down and <laughs> I typed with ten fingers. <laughs> But anyway, then later when I met one of the one of the dear living siddhas in those days, uh, Muktananda was his name. Then I stayed at his ashram for three years, two year in America and one year in India. It was a very big ashram. It was like an, uh, like you would picture an old Indian palace with marble courtyards and beautiful gardens and all kinds of animals and it was paradise. Yeah, you could say that. Anyway, this particular siddha, this man called Muktananda, he passed away about seven years ago. He um, he was born in uh, in a very wealthy family, and he was the only son. And um, he always had this. He used to watch plays, you know, in India, and especially in those days, there weren't even any movies or pictures. And so every night uh, they would have these plays in the in the villages, you know, where people would act out all the ancient dramas of the gods and the goddesses. So he became very restless, and he he knew that he knew only one thing, he wanted to know God. So when he was 15 years old, when he left his home in the morning to go to school, he didn't go to school, he just turned the other way and he stopped walking, and he never went back. He just left completely, he didn't take anything with him. And um, he wandered around for about, in total, for about 40 years, until he finally... 40? Yeah. Mm -hmm. 25 years of those was after he had met his own guru, but in total he wandered around in, in quest of God, you can say. He just said to himself, I'm not going to stop walking until I find where I want to find. Mm. So in the course of his life, he met these incredible beings, you know, and uh, he used to tell us stories about these siddhas, about these strange men and women who were absolutely free. They were completely free within their own self. Mm. But you met some of those people too. Um, in fact, he was the only one that I met, oh. because most of them that he talked about had already died mm. when when I met him. But he has met all of them. Mm. And um, he used to tell stories about his own guru. His own guru was Nityananda. Nityananda was someone like a giant, which is very uncommon in India because Indians are small people. He's very tall, completely black, he had a huge body, big hands, and nobody knew anything about him. Nobody knew he could have been two or three hundred years old because nobody knew where he came from, who his parents were, where he lived, where he learned, nothing. He spoke perfect English. And he had also, he had roamed around India for many, many years, especially in the, in the southern regions. And um, he used to uh, he used to go to villages where the people were poor, and then he would just give orders to uh, to laborers and to architects to build a school for the children, or to build a, a hospital, or to build a a, a well. And uh, in many places, he set up children's kitchens. You know, where all the children from the area would get a free meal at 12 o'clock. And he had nothing. He ho he only wore what you could call a a, a a diaper. You know, he just had this white loincloth. He had no possessions, nothing. He'd just walk around and he'd just tell all these people to do all these things. And then when the time came and they needed money, he would either reach into his loincloth and bring out the exact amount, or he would tell them, you go there, there's a big rock, and you turn it over and you find the money. And they'd always find the exact amount of money that they needed. And uh, this went on for a long time. And then, of course, the, the police and the tax people who didn't trust him thought he was uh, running a secret counterfeit press, <laughs> pressing and printing his own money. So they, they came after him, and he said, yes, he says, you're right. He you said, come with me. I'll show you my press. So he took him into a dense jungle, and there was this big lake which was infested with snakes and crocodiles, and he dived in, and he came up with handfuls of new, freshly printed money. He says, this is where I keep my press. Why don't you come and see? So they just bowed to him, and they ran away, <laughs> because they got so scared. <laughs> other things would happen he would uh, sometimes he would travel by train and then when the conductor would demand his ticket he would again reach into his loincloth and he would bring out a fistful of tickets and once when he was walking he wanted to go on a bus and now you must understand in india they have many wandering holy men they're called sadhus And uh, few of them are true holy men, and most of them are beggars, you know, people. Because it's, it's custom in India that the people always feed these holy men, you know, because they don't have any money, they don't have any house or anything. So people always feed them. So, of course, for many people, this is a very easy way to, to live, you know, because everywhere you go, if you put on a certain cloth and you don't cut your hair anymore, you don't comb it, And you look a bit dirty, then people think you're a holy man. So they feed you, they give you money, whatever you yeah, want. I am. So, of course, there's a lot of <coughs> beggars among them. So he wanted to get on the bus, and the bus driver scolded him no, You lazy scoundrel, beggar, why didn't you go away? So he didn't let him on the bus. And then at the next stop, the same guy was there. And again, he told him to get up. And the next stop, a few miles ahead, he was there again. So this happened a few times, three or four times, and then all of a sudden he realized that this is no ordinary man. <coughs> so he asked him to please come on my bus and I'll take you anywhere you want to go. And he just looked at him and he left and he didn't go on the bus. And uh, once he was actually... Uh, put in put in jail because sometimes these these holy men were taken in by the police and they were put in they were thrown into, into jail for begging. And the the jailer he he didn't stay longer than one hour in jail because the jailer got so confused because he saw Nikki on the simultaneously inside and outside the jail. Oh yeah. He saw him sitting yeah, inside and also outside, so he just opened the door and he said Goedenavond lieve mensen, allemaal welkom hier op deze koninginendag. in 2011, wel op de 30ste april en dat is zaterdag, de dag zit er weer bijna op. Morgen is het in België een nationale feestdag, want dan is het 1 mei, de dag van de arbeid. Die wordt bij ons niet meer gevierd, maar in België nog wel, alleen daar valt hij van het jaar ook weg. En dan is, het, um, dan is het natuurlijk ook, um, dat is bij ons, is die ook gevallen. Ja, supermarkten waren we allemaal open vandaag. Dus dat is, uh, daar lag het niet aan, dat koningin er was wel vrij rustig in de winkels. Maar ja, dat is natuurlijk, zijn iedereen is naar die uh, vrijmarkten en, of, of, of familiebezoek. Ik heb heel veel mensen die vandaag in de tuin gewerkt hebben. Dus die hebben dat er gewoon in ieder geval gedaan was. Ze gewoon er zin hadden om te doen. Maar wij gaan natuurlijk vanavond ook doen waar we zin in hebben. En dat is natuurlijk met z'n allen even het programma maken. Want niet ik alleen alleen het programma, maar jullie maken het met mij samen. En dat is natuurlijk uh, de kracht van de beginradio. Dat gewoon de mensen die ook op de chat komen, wat in te brengen hebben. Gewoon wat te vertellen hebben. En dat we daardoor... Dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Wie dit zegt. Gefeliciteerd ze met onze Hare Majesteit Nelly. van koningin Beatrix. <laughs> ah, maar ja, het is gewoon mijn dochter die gejaart op dezelfde dag als koningin Beatrix. Op 31 januari. Is dat niet een jarig. Is dat een met de koningin. Dus dat is een beetje feestelijk natuurlijk. Maar lieve mensen, allemaal een hele goede avond. En die ga ik natuurlijk vanavond op deze avond... Welkom, heet. dat is een eerste natuurlijk Bieken. Bieken naar België, hier. Goedenavond, lieve Bieken. Ja, jullie houden eh, vieren geen dag, net zoals wij. Eh, ik hoop dat ook Nederland een van de weinige landen is die echt zo uitbundig dag, vieren als wij. Als het niet zo is, dan ik vandaag mezelf al op de, de chat te schijnen. Dan wil ik natuurlijk onze Danny, onze aller Danny, welkom heten. goedenavond, lieve Danny. Ook gezellig dat we jou vanavond in ons midden hebben. Dan natuurlijk Dirk Tek. Dirk is van de week jarig geweest. De 27 april is Dirk jarig geweest. Ik heb hem toen net al even gefeliciteerd in de chat, maar ik wil het nog even duidelijk zeggen. Dus lieve Dirk, hippe de piep, hoera voor Dirk en we gaan er voorlopig nog weer een jaartje bij doen. In ieder geval, welkom, welkom en fijn dat je er bent. Dan is er natuurlijk onze donderdag. Hé, hey, onze donderdag is vanavond aanwezig. Leuk dat je er bent. Fijn dat je weer ook in ons midden bent. En dat we gewoon gezellig weer met elkaar alles weer samen kunnen gaan doen. Dan is er natuurlijk onze eigen teddybeer. En dat is wel onze Edwin. He, onze ridder teddybeer. Goedenavond, lieve Edwin. Lekker zo'n beer, heerlijk tegen, tegen aan te knuffelen. Dus, avond. Dan is er Elisabeth, mijn trouwe vriendin. Goedenavond, lieve Elisabeth. Altijd gezellig jou te mogen om te kopen dat het allemaal weer goed met je gaat. Of dat het, dat het goed met je gaat. Maar in ieder geval, een heel avond. Jochem zegt net, voordat ik verder ga, Jochem zegt net: Nelly, heb je gisteren de Britse bruid gezien? Dat is net zo uitbundig, to, tot uitbundiger dan Nederland. Nee hoor, nee Jochem. Dat kan wel, kijk, er is natuurlijk heel veel status daar in Engeland, maar het is wel zo, bij ons wordt het emotioneler gevierd. Bij ons had je echt, uh, toen die andere prinsen van ons allemaal trouwden. Daar, daar zit een, een, een, een, een, een saamhorigheid in, een, een familietraditie is dat, er is een, een familiegebeuren en dat merk je daar niet in Engeland. In Engeland is het allemaal zo een beetje verstandelijk. Ook het ook het het het, het, het kijk als ik dan zie dat onze Willem Alexander ging trouwen met Maxima, dat hij altijd heel, dat hij tijdens die plechtigheid euh, dat een liefde dat straalde liefde uit. Dat wil ik, niet zeggen, want ik ben ervan overtuigd dat hij jullie ontzettend veel van zijn van, van keet houdt. Maar ik denk dat dat gewoon niet mag. En of iemand daar antwoord op kan geven, dan is natuurlijk onze Linda. Wie weet het meeste? Wie weet het meeste hoe dat het in Engeland met het protocol toe gaat natuurlijk? Dan wil ik natuurlijk Jochem welkom heten. Goedenavond, lieve Jochem. Fijn dat je er bent. En ook natuurlijk gelijk tegen onze Judith. Goedenavond, lieve Judith. Fijn dat je er bent. En weet één ding, lieve Judith, dat je door ons wel geaccepteerd wordt. Zoals je bent. Met je, met je goede en je minder goede eigenschappen. Weet dat in ieder geval dat je altijd bij ons welkom bent. Dan is er natuurlijk ons lieveluitje, ons hertje die net binnenkomt gesprongen. Dag, lieve lieve ook gezellig dat jij er bent. Tevens wil ik, Chaco, die zat er al heel vroeg in. Natuurlijk, fijn dat je er bent, lieve. Lieve Chaco. En jij zegt altijd dat de zaterdagavond altijd bijzonder is voor jou als ik in de uitzending ben. Nou, dat doet me gewoon goed. En ik vind jou ook een bijzondere mens, alleen nogal door de manier zoals jij uh, praat. Je moet ook rekening houden, doordat jullie ook aan het chatten zijn op de chat, en ik volg dat dan wel eens, dat ik ook een bepaalde uh, voeling krijg, uh, wat jullie karakter is en hoe jullie in elkaar zitten. En weet dan dat ik dan altijd voel dat het goed zit bij jou. Dan is er natuurlijk als Linda. Dag, lieve Linda. Ja, Linda zegt het al, Engelsen zijn bekend om hun emoties niet te laten zien. Nou, dat is gewoon, uh, Linda, jij komt uit Engeland, dus jij weet, moet het weten en dat is ook zo. Die worden, daar, die worden daarmee opgevoed. En vooral natuurlijk in dat, in dat uh, koningshuis. Het is daardoor waar Diana, Diana Diane, zo uh, onder geleden heeft. Dat zij wel een vrouw was met emoties en daar op een gegeven moment niet meer mee aankomt. Want dan dacht ik gisteren: hè, zou nou zo'n koningin Elisabeth. Ooit haar kle kleinzoon knuffel. Dan zou zij een knuffelkoningin zijn. Ons Beatrix, dat is gewoon een knuffelkoningin. Dan kun je gewoon zien, al oh, die kleinkinderen zijn stapel gek op dat mens. Dan kun je gewoon zo zien, dat die gewoon in, buiten, buiten de schijnwerpers, gewoon een gezellige oma is met uh, leuke dingetjes doen en ook uh, boos zijn, maar dat die een eenheid vormt met haar kinderen. Is het trouwens ook altijd met haar zonen gedaan, hè? Klaus en Beatrix waren gewoon één, één, eenheid met hun kinderen. Ik bedoel, dat is gewoon zo. En daar denk ik ook Beatrix wel, dat is wel, dan kun, kun je die kinderen hangen altijd tegen eraan. Nou, en een kind, neem één van me aan, een kind is nooit, is altijd eerlijk. Die gaat niet voor de schijnwerpers tegen oma aanhangen. En dat dacht ik gisteren zo, dan zie ik dat die, die, uh, die uh, Elisabeth en dan zie ik die twee jongens en dan denk ik bij hem en zijn dan nog meer kleinkinderen en dan denk ik nou die hebben toch op jonge leeftijd de moeder verloren nou de Camilla lijkt me nou ook niet het type moederlijk type en dan denk ik van zou zij nou wel eens met die uh, zonen geknuffeld hebben daar spat ook niks van af gisteren niet eens één keer Um, um, niet één keer dat ze eens uh, een lieve lach heeft naar het kleine zoon of, of een verteder kijkt of... Nee. Volgens mij is die koningin Elisabeth een mens zonder emoties. Ik weet niet hoor. Maar ja, dat zal wel aan mij liggen. Nou, ik ga weer verder natuurlijk met iedereen te begroeten. Ik wil natuurlijk ook natuurlijk op de operator en de reddrijf niet vergeten. Ook jullie allerlei lieve groeten hier vanuit Gijen en de mensen die op dit moment de moeite nemen om naar dit programma te luisteren, ook allemaal een hele, hele, hele goede avond. En Aap, mocht jij ook toevallig luisteren? Bedankt weer voor de... Zoals Dredd had begrepen was Lizzie, dat als de koningin Elisabeth, toch een beetje uh, afstandelijk. Want ik neem één ding aan mijn me lieve mensen, Het heeft niks te maken met je, dat je koningin bent. Jouw, je gevoel, of zoals je als, je als mens bent, dat heeft niks te maken dat je een of andere uh, functie hebt. In dit geval dan de koningin van Engeland, dat heb je met je geboorte meegekregen, dat doet daar niks van af. En hij zegt, mijn oma was tof. Ja, wie heeft allemaal leuke herinneringen aan de oma? Mijn oma, dat was ook niet zo'n knuffel oma. En mijn moederse stiefmoeder, mijn, mijn, mijn, de moeder van mijn moeder die is overleefd toen mijn moeder elf was. En toen is mijn vader hertrouwd Nee, een andere, met, een, met ook een wezenvrouw weer met kinderen. En, die hebben, en toen hebben we samen ook nog twee kinderen gekregen. Maar die oma die heeft altijd heel veel bij ons gekomen. Ook als toen mijn moeder met, eh, met weer op bed lag, was die oma er ook. Maar daar sliep ik ook altijd naast, naast die oma. Maar dat was gewoon een hele lieve oma. Ja, dat was wel een knuffeloma. oma, maar de oma, dus de, de, de, de moeder van mijn vader. Dus ik zeg maar mijn eigen oma, dat was ook geen, uh, geen knuffeloma. Ik heb, nooit, ik heb wel, dan moest ik haar haren... haren Krulspelden inzetten, zeg maar. En dan kreeg ik twee gulden. Dat was in die tijd best wel veel. En, en dus met kermis, dan kregen we allemaal een rechtszaal van. Nou, als je dan rekent dat ik een jong meisje was, dan was dat uh, veel. Maar ik heb nooit meegemaakt dat mijn oma, toen ik dan mijn oma feliciteerde met de verjaardag, gaf ze altijd zo'n heel slap handje. Dus zo'n handje, weet je wel, waar helemaal geen, geen kracht in zat. En dan pakte ze de hand en gaf ze zo'n slap handje. En dan gaven ze kus, maar ze zou nooit eens teruggekust hebben. Ze zou nooit eens uh, het uh, uh, gevoel hebben. Nou, dan nou ben ik natuurlijk achter gekomen. Dat ze natuurlijk uh, vijf kinderen heeft verloren. Dat is natuurlijk niet niks, als je vijf kinderen uh, uh, hebt verloren, allemaal, allemaal dan, ja, dan, dan vergaat je het toch wel. En dan geloof ik dat je ook van niemand meer durft te gaan houden, omdat je de pijn niet meer wil voelen als iemand uit je leven gaat. Uh, dingen zegt uh, Donner, zegt dat, nou inderdaad, ik vond Elisabeth er ook slecht uitzien. Ik voel ze ook op een gegeven moment een beetje sukkelend. Een beetje sukkelend is ze. Nog even, uh, even weg, wanneer nee, een droge keel. En tot ben ik mijn eigen op kunnen beginnen, Elisabeth aan het concentreren spiritueel. Dan krijg ik toch het gevoel door. Dan krijg toch het gevoel door dat zij in de besloten ruimte, dus zeg maar in haar kamer, want ik heb zo'n gevoel dat zij een eigen huiskamer heeft, zo ja, dat krijg ik zo door of zo, dus dat weet ik niet, maar haar eigen vertrek, zeg maar. En als dan, dat ze dan wel heel uh, naar die jongens, als die kwamen, dat ze dan wel haar oma gevoelig gaan naar die, kind, naar die jongens. Dat ze dat dan wel, wel niet gaan, maar dat ze zo in een, in een, in een keurslijf zit van dat, dat, dat uh, wat ze wel en wat niet past, als koningin, dat ze daar buiten zo gauw dat ze buiten die muren komt, dat ze dan een harnas draagt of een muur om zich heen zet. En draagt ze ook het Maar ik krijg wel het gevoel, want ik, ze laten mij nu zien dat ze. Ze liet uh, uh, wel uh, zien, ze liet, uh, ze laten, nu laten ze mij een beeld aan me zien, dat ze wel de tijd om voor de kinderen. Dus, ze wel, dus als, als, zeg maar, die, die William bij haar de, bij, bij de binnenkwam, of ook die andere die Harry, dat ze wel een, een, een, een luisterende oma was. Dus dat ze, dat ze alles anders kwijt konden. Dus Elie, bij Elisabeth, dat krijg ik door. Ik heb nu door dat zij, als zij in, in, in, haar, eigen vertrek, in, in haar persoonlijke vertrekken was, privé vertrekken was, en die jongens kwamen dan bij haar, dat zij wel uh, er dan was voor die kinderen, voor die jongens. Dus... Uh, dat ze dan luisterde naar die jongens. Maar ik zie ze niet dat ze ze op schoot neemt en, en, en, en, en tegen zich aantrekt. En als maar wel. Dat ze een, een lief was. Lief voor die, voor die uh, jongens. Dus niet aanhalerig. Ze was niet uh, dingen, maar ze was er lief voor. Dus echt van uh, een en... Uh, Iets lekkers erbij en uh, uh, met die jongens ook praten over het, het leven. En ik denk dat ik denk dat we dat ook nog een ooit te horen krijgen. Wieke zegt dat wij een koningshuis hebben dat gekozen is door het volk. Nou, ik denk dat ze ook gewoon van, als uh, je dan tegenwoordig hebt heel veel over uh, koningin Emma. Maar die werden ook niet gekozen volgens mij, die zijn die ook gewoon. Ik denk dat dat gewoon ook van moeder op dochter gewoon uh, was. Nou ja, dingen zijn Wim Wimlex <laughs> Wim Lex zegt, uh, zegt Jacco. Waarom? Nee, kijk, goed luister, het is een traditie. Dat weten ze gewoon. Het is net als oh, koningin Juliana vroeger zei, het is mijn plicht. Het is pas geleden maar griep nog zei. Hè, nog. Uh, het is alweer een paar jaar geleden, dat toen ze 25 jaar... Uh, of weet ik, 30 jaar getrouwd was met, met Pieter of zo. toen ze 65 werd, ik weet het al niet meer. was prinses Magritte, toen vroegen ze ook aan prinses Magritte, als jij geen toestemming had gekregen van het parlement om te trouwen met, uh, met Pieter, had jij, dat dan, had jij dan gekozen voor de reservekoningin? En die zei ze, ja. Toen had ik het uitgemaakt. Want uh, wij zijn zo opgevoed. Beatrix was dan de kroonprinses. En dan kwam Irene. Maar Irene is dan door het huwelijk met die Spanjaard. is het uh, er ding op de troon. vaarwel uh, moeten zetten. Zeg. En dan kwam Margriet. En dan zegt ze: Ja, wij weten gewoon niet beter. Maar Pieter zegt daarentegen weer: Als ik van tevoren had geweten. Wat voor consequenties er allemaal aan hingen, had ik ook wel eerder nagedacht. Nou, volgens directeur is er volgens dit bericht, is er buitenaars leven. Oh, ik ben uit de nou, denk ik. Nu ben ik weer terug in. O oh ja, dit naast al buiten buitenaars leven. Kijk, wat ze zeggen. In een vrijgegeven document van de Nationale Securio Agentie wordt bevestigd dat er contact is geweest met buitenaards leven. De Amerikaanse geheime dienst heeft daar bijna dertig boodschappen ontvangen vanuit de ruimte. Niet alle boodschappen vanuit de ruimte konden worden ontcijferd. Ze bevatten sommige boodschappen in wiskundige formules, terwijl andere weer bestaan uit andere coderingen. Het contact tussen de aarde en de ruimte heeft plaatsgevonden via de satelliet Sput, eh, Sputnik van de Sovjet-Unie, eh, het is geen Sputnik, maar Sputnik van de Sovjet-Unie. De NASA heeft, de, eh, ja, ja, heeft geheim dossier onlangs moeten vrijgeven naar jarenlange rechtszaak. Eerder kwam John F. Kennedy nog in het nieuws omdat de suggestie is ontstaan dat hij vermoord zijn om de interesse in buitenaards leven. Ook opende de FBI noodgedwongen haar geheime alien en werd in Rusland als stof de van een ruimtewezen gevonden. Leuk hè? Natuurlijk is er leven. Buitenaards leven. Kijk of ik de chat nog heb. Ja. Oh, ik wist het nog niet. Ja, Jaco zegt, hij vindt de pa van Maxia, die deugt niet. Ik dat Maxia hem leuk vindt, maar dan had hij moeten kiezen, waarom? Nou, jongens, weten in het geval dat er, dat er, wij willen dat als mensen niet aan. Maar waarom? Als wij hier op deze planeet de aarde leven. Daar komt Jan aan. Dan hebben we Jan. Goedenavond, lieve Jan. Welkom, meneer Oranje. Goedenavond. Maar het is zo. Het is, het is in ieder geval is het zo. Ik heb de planeet de aarde. En dan hebben we... Ook natuurlijk een andere planeet. Maar waarom? Zouden dat die mensen, die vliegende schoters hebben gezien, die dingen hebben gezien, zouden die dan allemaal hallucineren? Dat geloven we toch zelf niet. En als wij ruimteschepen kunnen maken om, om, om rond de aarde te gaan, of hè, om, om, om de hal in te gaan, waarom zouden ze vanuit een andere planeet dan niet kunnen? Dat, dat is gewoon zo. Dus Weet in ieder geval dat er naast ons, wat ik nu ga zeggen, kijk, we hebben, hebben de spirituele wereld, waar onze, waar onze ziel naartoe gaat als we komen te overlijden, maar we hebben hiernaast ook nog een dimensie. En daar zitten hogere intelligenties als wij, als wij de mens en als dat een aliens zijn, of mammoetjes, daar kan ik mijn dingen niet op leggen, want ik heb er nog nooit even gezien. Maar dat er een planeet is, waar hogere intelligenties vertoeven, als wij de aardse mens, daar ben ik zeker van overtuigd. En daar hebben we Jan, zo zie je, Marianne, dat jij geen geheimen kunt hebben voor mij. Trouwens nog bedankt voor je post. En dat kwam net goed uit, want ik had een kinder een, een stoeltje nodig voor Wilhard achter op de fiets. En dat kwam weer goed uit. Er kwam weer op het juiste moment. Het sterren is eruit, de denk. Oi, Ik ga jullie eens wat vertellen. Toen ik nog niet zo... Kijk, ik ben natuurlijk altijd wel spiritueel uh, gevoelig geweest. En dingen heb ik mogen zien en ervaren. Maar ik was daar niet zo mee bezig. Ik had mijn eigen bedrijf. Dus... Het, het, het, het was er wel, maar ik, ik was er niet actief mee bezig. En dan hoorde ik ook altijd die dingen. He, er zijn uh, uit de aardse wezen, zo zijn dingen. En dan dacht ik altijd het zal wel. Het, het, uh, het, het zal allemaal wel. Maar toen ik spiritueel op kwam staan, toen ik naar mijn bedrijf gegaan was, en toen ik dan in België woonde, en de spirituele wereld, uh, dus dat ik heel veel voeling kreeg met hierboven en dingen door ging krijgen en. Uh, dingen mocht zeggen tegen mensen en heel veel mensen om mijn weg rond te komen, die ik mocht gaan adviseren. Toen reeg op een gegeven moment van België naar Nederland toe. Het is lang, lang, langs de kant van de weg hele allemaal donkere gedachten staan. En ik voelde dat deze niet van deze aarde waren. Dat dit personen waren, of verschijningen waren, van een andere dimensie. En dat die uiteindelijk daar klaar staan, voor als wij er een, een soepzootje van maken, dat ze gewoon de boel gewoon gaan in beslag gaan nemen, overnemen. En dan ga ik kijken, een fantasie van een mens kan heel ver gaan. Dan zijn we het allemaal meer. Maar als je nooit of te nimmer een geest gezien hebt, dan kun je ook nooit dat verfilmen, of zo verwoorden, dat daar een film van gemaakt kan worden. Dat is precies hetzelfde als nog nooit niemand een wezen heeft gezien, of andere dingen, kunnen ze dit nooit verfilmen. Dat krijgen mensen ingegeven, dat krijgen ze door. Dus dat is er gewoon. En of dat we nou wel iets mee kunnen, of niks mee kunnen, daar moeten wij ook druk over maken. Maar dat er meer is, dan alleen maar wij, en de spirituele wereld boven, daarbij is ook nog een planeet, en ik krijg sterk het gevoel, als ik het dan vanuit mijn geval gevoel mag vertellen, zoals ik het dan in kan vullen, en dat wil helemaal niet zo zeggen... Dan ga ik, ik, ik ga daar ook even met mijn vrouw. Ik moet even van Jan lezen. Nou, ja, Jan, jij gaat gewoon heel spiritueel dingen aanvoelen. Nou, daar begint het mee. Dat heb ik dan ook gehad. Dan zeg je dat gewoon zonder dat je er eigenlijk bij nadenkt. En dan klopt het nog ook. Kijk, ik weet gewoon, daarboven zijn er zeven sferen, zeven afdelingen. En wanneer je zeven of zeven lagen, of hoe je het ook mogen noemen, dat is gewoon. Het is de bedoeling, wanneer wij uitgeleerd zijn en uitgereïncrimineerd, dat we komen op de zevende laag. En ik, heb er, ik ben ervan overtuigd, en dat is dan mijn bescheiden mening, en dat het niemand zich aan nou vast te houden, dat is alleen maar mijn visie daarover, of mijn gevoel daarover, uh, dat, er, dat er van die wezens, die uitgereïncrineerd zijn, zoals er ook boven, en dat weet ik zeker, er is dus boven ook een bepaalde afdeling, waar hoge intelligenties zitten, dat zijn oftewel engelen, die nog nooit op aarde geweest zijn, of mensen die al helemaal uitgereïncarneerd zijn, die hebben daar een speciale en die kunnen aan onze toekomst voorspellen. Daar krijgt elk goed medium of helderziende die uh, iets wil weten over de toekomst en die zuiver en fijn werkt, heeft daar toegang. En die krijgt vanuit dat stukje, krijgt die de informatie door. Dat is precies hetzelfde als iemand overleden is... er iemand, ik ben nou even uh, door het ding van, uh, van Judith even, even van de oh, achterpongen. En ik zie dat Edwin inmiddels terug is. Ik ben ons niet de check, maar hij heeft volgens mij daar uh, jullie op een andere manier contact meedenken. Dus dat is een afdeling waar wij dan contact mee krijgen. Ja, ja. Zo is er natuurlijk, zijn er ook uh, zielen die uitgereïncrineerd zijn, die met de zielen hier op aarde meekomen als hun begeleidegids. Want wij hebben allemaal dingen bewaren. Of dat we nou willen of niet, maar we hebben allemaal een beschermengel. Nou, die beschermengel die is van nee, het is zoveel zielen, zoveel beschermengelen. Daar is er echt niet eentje zonder, dan geloof je niet aan God of gebod. Dat is waar dat, dat, je druk over te maken. En dan ben ik ervan overtuigd dat er ook nog een, een soort planeet is, of een afdeling is, waar die bolle bozen, dat die daar naartoe gaan. En dat, dat er van daaruit contact gezocht wordt met de aarde, wat wij dan buitenaardse wezens noemen. Maar dat, dat dat, dat, dat die afdeling is. Ik zal het niet meer meemaken dat dat, dat, dat nog bewezen wordt. Maar die een stuk jonger zijn, ik kunnen het misschien meemaken. dit zegt over enge verwater gelooft ze helemaal in. Dus weet, in ieder geval, en er zijn er, ik weet gewoon van de mensen die op dit moment aan mijn programma zitten te luisteren, en die ook op de chat zijn, dat die allemaal wel eens een ervaring hebben gehad, dat ze iets zagen, maar wat ze niet konden plaatsen, maar wel het ervaren, voor hun was het werkelijkheid. Je kon het niet verwoorden, maar je, je, je ziet het, je voelt het. En voor jou is het werkelijkheid. En neem één ding van me aan, dit laat je door niemand, laat je dit ontzemelen. Of dit kan een ander niet uit je, uit je hoofd gepraat krijgen. Kijk, Jan, die krijgt dat door. Er komt een, een, een, een, een man bij hun, 75 jaar met pensioen. Jan zegt tegen zijn vrouw, die man moet een beetje oppassen als zijn hart. De, dezelfde dag gaat die man nog naar het ziekenhuis, dat hij met hartklachten. Al zegt nou iedereen tegen Jan... Verder wij hem af beeld. Hij heeft het gewoon zo gevoeld. En dat kun je dan niet, dat kan niemand hem afnemen. En dat moet je altijd goed onthouden. Dat kan je nooit, niet, kan ons nooit niemand afnemen. Nou, Daarom is dat zo moeilijk. Ik praat er dan met jullie hierover op de radio, omdat ik ook zie dat, dat er interesse naar is. En natuurlijk de mensen die bij mijn cursus volgen, ja, die komen speciaal voor die ontwikkeling, dus daar kan ik het ook tegen vertellen, zoals ik het voel en ervaar. Maar normaal praat ik naar mijn mensen nu. Want niet iedereen staat er voor open. Kijk, en die vinden mij misschien abnormaal, maar dat mogen ze zelf weten. Als ze mij niet, niet vinden sporen, dan mogen ze, mogen ze van mij... Als dat tegen je ook binnenkomt. Zo heeft Dredd die We altijd heel veel theorieën over het boeddhisme. Over, over, over die uh, andere culten. Dat is zijn wijsheid. Hij weet het. Hij staat hier ook achter. Hij verdedigt het ook altijd. Dus voor hem is, het, is, dat, is dat de werkelijkheid. Is dat de waarheid. Hij zegt dat niet zomaar om wat te zeggen te hebben. Nee, hij, hij staat er ook helemaal achter, over hetgeen wat hij daarvan weet, wat hij daarvan voelt, en da uh, wat hij daarvan gelooft. En dan staat hij ook helemaal achter. En dat is wat je altijd moet doen. Omdat altijd, er zijn altijd mensen die niet begrijpen wat jij voelt, wat jij wil zeggen, maar laat je daar nooit van van je stuk brengen. Want dan word je alleen maar onzeker van. Ik zal je gewoon een aardig voorbeeld geven: Erika, die, nou, uh, Erika, die mijn schoondochter, die. Uh, hij heeft moeilijk kunnen leren vroeger. Hij heeft bijzonder onderwijs gehad. Maar die werd altijd door haar moeder gezegd. Gij kan dat niet, gij kan dat niet, gij kan dat niet. Gij kan niet fietsen, gij kan niet dit, gij kan niet dat. Ze heeft een keer gefietst, toen is ze tegen een auto aan, uh, iemand gooide het portier open. En toen klapte ze daarop. Dat, ja, dat is mij ook al zo gekomen. Dat ik langs zo'n auto reed en dat het, uh, iemand het portier open gooide. En dat ik vuren. Dat heeft niks te maken met dat ik moeilijk heb kunnen leren ofzo, of, of dat ik wel of niet goed kon leren, dat had er niks mee te maken. Dat was een, een domme fout van die persoon die de auto uh, opgooide, omdat ik net in die dode hoek zat vermoeden. Maar, zij kon ook helemaal niks. Nou, toen ze dan met de hulp gaat en toen ik dan, of toen ik, toen ze, toen ze, toen ik uh, eigenlijk voor de kinder, voor de kinderbescherming, dus ik uh, haar zorg heb gekregen, wil ik haar gaan motiveren. Ja, kan dat wel. Natuurlijk kan je dat wel. Nou, en ze, ze fiets gewoon, en ze de boodschappen, en ze kan alles. Dus dan kun je zien hoe mensen, op een gegeven moment, de, hoe, hoe gauw dat wij ons laten ontmoedigen, door de mening van andere mensen. Dat moet je nooit doen. Geloof altijd in je eigen waarheid. Dan breng je het verste in het leven. Dan hoef je niet eigen wijs in te zijn. Dan hoef je niet uh, dingen, uh, andere dingen te zijn. Maar blijf altijd in je eigen geloven. In je eigen wijsheid. In je eigen dingen. Jaco zegt, alles is tijdelijk, dus geniet van het moment, en dat moet je ook niet. Neem altijd het moment, als je dat kunt, als je dat kunt, het moment van je, Dan ga ik eens even naar... Uh, Ineke komt ook binnen. Goedenavond, lieve Ineke. Welkom. Wie kan aan het begin van het programma mij vragen of ik eventueel te wilde uitkomen had om hier haar geestelijke te dus waren. En daar wil ik toch eens even nog uh, op terugkomen... Je hoort hem zeggen, nee, de vloer hier trilt hier, alsof er iemand achter me loopt. Nou, ik ben alleen thuis, wat kan dat zijn? Nou, het is in ieder geval geen uh, spiritueel wezen, want die zweven. Spirituele wezens dus die zweven, hè, die maken geen, uh, geen trillend geluid. Die gaan door muren heen, door deuren heen. Dus die, uh, van het moment. En laat alles wat ervoor komt en na komt los. Het kan zijn, lieve mensen, dat ik dadelijk in één keer weg ben. Tenminste, dat jullie me even niet horen. Nou, dan zal ik eventjes wel een ander plaatje opzetten, want ik heb buikkrampen. En ik heb net wat druiven gegeten. Misschien dat het dadelijk komt. Maar als ik in één keer naar het toilet moet, dan ben ik in één keer pleiten. Dus dat begrijpen jullie wel, hè? Dus als jullie dadelijk in één keer me even niet horen, dan weten jullie dat ik even naar het toilet ben. Dus ik kondig het maar van tevoren aan. Ik ben er nog op. Ik heb alleen maar even een ander plaatje op gezet. Nog hier naar het toilet geweest, het gaat weer over, dus uh, je merkt het vanzelf al als ik even niks zeg. Maar ik, even terug, ik op die Je had aan uh, mij de vraag, uh, kun je iets zeggen over mijn geestelijke begeleiders? Nou, daar wil ik eens eventjes gewoon wat meer over gaan vertellen. Zo gauw wij spiritueel opkomen komen te staan, gaan wij, krijgen wij de informatie vaak, krijgen we informatie vanuit de andere sfeer. Daar zitten zielen, dat kunnen familieleden zijn van ons, kunnen ook gewoon andere zielen zijn, die begeleiden ons spiritueel. Dat wil zo zeggen, dat er degene die jou vandaag advies geeft, omdat je met een vraag over de gezondheid van iemand zit, kan het zijn dat diezelfde het toch morgen aan mij doorgeeft. Vaak hoor je bij helderzienden dat ze hun eigen groepje spirituele begeleiders hebben, die zijn dan speciaal van hun, ze hebben het daar ook altijd over als ze spiritueel op praat zijn, dan heeft het over mijn Magda of mijn die of mijn zus. En daar krijg ik mijn informatie van. door. Ik ben niet zo eenkennig. En ik zeg altijd maar zo. Degene die aan mij, als ik op het moment iets vraag. Dan is, het, dan is alleen mijn wens dat ze me het juiste doorgeven. En wie het aan me doorgeeft. Daar maak ik mij helemaal geen zorgen over. Ik heb ook niet. Dat, dat... Zeggen van, het zal die wel zijn. Ik zal je wel vertellen, ik heb natuurlijk wel mijn eigen... Ik zie dat Frank binnen is gekomen en ook Burger. Goedenavond, lieve mensen. Ik heb natuurlijk wel mijn eigen beschermengel. En dat is Mary. Dus mijn Mary is mijn beschermengel. Die is 24 uur per dag bij me. Maar Mary doet mij niet spiritueel tegeleiden. Die is er alleen maar voor mijn persoonlijk welzijn. Als jullie ooit dat programma hebben gezien van, uh, van uh, wonderen bestaan, dat ik achterover van die trappen viel en dat ik met twee handen teruggeduwd word door iets wat ik niet zag maar wel voelde, dan dat was mijn Mary, Die heeft mij toen gered omdat het de tijd nog niet was. Was het de tijd wel geweest had ze me gewoon laten gaan, natuurlijk. Maar. Ik heb daar als een spirituele avond gegeven, ja meerdere keren, maar er was eens een keer op een spirituele avond, en toen was ik, uh, toen was, was er iemand die stond, iemand in de zaal die zat daar, en die kwam nou afloop naar me toe, en die zei toen, die zei toen tegen mij, van ik zie een, een beetje een grote man bij je staan, die een beetje voorover staat. En er staat ook een heel klein vrouwtje naast jou. En die staat de hele tijd naar jou te lachen. Er had dus een keer een ander medium tegen mij gezegd. Dat mijn opa mijn spiritueel begeleidt en mijn overgroot ik heb ook van mijn overgrote oma een grote foto. Ik weet dat ook, want als ik het moeilijk heb, of ik zeg erg niet, dan ruik ik in één keer een hele bloemengeur. Ik ruik een hele bloemgeur om me heen. Ja Jochem, dan word je beschermd door je bescherming al. Dan raak ik een hele broer. Dus ik weet gewoon dat mijn uh, overgrootmoeder mijn spirituele begeleidster is. Da da da daar ben ik zelf ook achter gekomen. En dat voelt ook zo. Ik eer ze daar ook in. En, ik heb soms, en als ze echt bij me is, dan zegt een ander, Jezus, wat ik even een paard van op. Ik heb helemaal paar van op. Dan heb ik een keer aan mijn tante gevraagd. Want Anderke, dat is een zus van mijn vader. Dus dat was haar oma. En toen zei ik tegen haar van, uh, uh, dat, dat dan oh, uh, opa dat was zo, van wij dat ze dan, dat daar mijn spirituele begeleidster was. En toen zei ze, ik zeg maar, ik heb al zo'n bloesemgeur. Ze zei ze, nou Nelly? zie die hield, uh, open die hield van heel lekkere geuren. Mijn tante die vaarden dan altijd en dan bracht ze altijd vanuit Duitsland, altijd heerlijke geuren. Zo'n dus van boord af kwam, bracht ze altijd lekkere geuren mee voor open dus het werd typisch herkenbaar. Nou ja, dan... zeg ik gewoon van... het is gewoon hartstikke fijn... om die dan te hebben. Dus... het is zo, ik krijg daar geen naam over door. Lieve Bieke. Wil je weten wie je beschermengel is? Daar kan ik wel. Uh, van te weten komen wat haar leeftijd was en wat de naam was. Maar die is altijd, maar dat is niet je spirituele begeleider, dat is je bescherming. Maar je spirituele begeleiders kan er altijd zijn. Je moet het maar zo denken, er komt iemand naar jou, en die persoon, die heeft, uh, zit met een financiële kwestie. Op dat moment heb jij, ze komen bij je en je wil, je stel je open voor de wereld hierboven, om antwoord te krijgen. Op dat moment komt er iemand door, die op financieel gebied, op, op, die nog op aarde was, heel veel wist. En die gaat jou adviseren wat voor advies je aan die persoon dan moet geven. En net als ik toen straks al zei, of toen net, die kan dat ook aan mij doen. Als ik toevallig net een, iemand heb die financieel advies nodig heeft vanuit de spirituele wereld. Dus dat is altijd wisselend. Er zijn zoveel mensen boven die ons ten goede zijn, die ons willen begeleiden, die ons willen adviseren. Er is een specifieke groep die daar spiritueel begeleiders, die daar uiteindelijk ook een soort hulpverleners naar ons, om ons weer te helpen, om de andere mensen weer mee te kunnen helpen. En het kan ook soms wel eens een spiritueel begeleider zijn van die persoon, die bij jou om raad komt. Maar het enige wat ik weet, dat al iemand mijn opa ooit heeft zien staan, maar daar heb ik zelf niet zo'n binding mee. Tenminste, ik had met mijn opa wel een goede binding, maar daar heb ik zelf niet zo van, ja, het zal wel. Een ander heeft dat gezien. Maar met die overgrote oma, daar heb ik een gevoelsmatig een binding mee. Ik heb ook haar trouwring. Wat tante Jo gekregen, dus de trouw die die oma vroeger gedragen, die heb ik ook. Dus toch een verbinding met haar. En dan met Mary, maar die heb ik via automaat schrift overgekregen. Dus ik hoop voor jou, lieve Pieke, dat ik jou hierin heb kunnen uh, geruststellen en kunnen vertellen hoe dat ik het heb mogen ervaren, hoe dat ik het ervaar en hoe dat ik het tegen jou mag zeggen. Maar je moet altijd maar zo denken op het moment dat jij spiritueel bezig bent. en je krijgt op een bepaald moment dingen door. en je hebt er zelf een voeling mee dat zal die of die wel zijn. neem het dan maar aan dat het zo is. Gewoon durven en vertrouwen op hetgeen wat je doorkrijgt. Nou, ik heb mijn kaarten even door elkaar, bij elkaar aan het zoeken. Wat vorige week met mijn kaart leggen. en mijn kaart trekken voor jullie heeft Wilhartje ook zo nodig kaart moeten trekken van de week. Dus al die de spirituele kaarten en de, de psychologische kaarten, die ik vorige week had getrokken, en de gevoelskaarten, ligt allemaal door elkaar. En ik ga vanavond voor jullie de spirituele kaarten trekken. Vorige week hebben we de psychologische kaarten getrokken, dat moest ik moest even uitzoeken, want anders is het even een subsootje. Ik zie je dat Bjorn er ook is. Dat heb ik al gezegd. Trenk was er ook. En Burgeria. Ik had even een, met een schuin oog gezien op de chat. Die had vandaag een hoop verkocht. En die heeft voor het geld wat hij verkocht heeft weer een troep terug naar huis genomen. En zelf was vroeger. Nou kan dat tegenwoordig niet. Want dan ging je vroeger naar het grof vuil, En dan ging je ging je vuil wegbrengen en dan ging je met een kar De kar ging je weg om weg te brengen je kwam met een voorkar terug van ze en een ander weggooide maar dat mag tegenwoordig niet meer hè? tegenwoordig mag je, mag je het niet meer meenemen bij ons misschien dat bij jullie nog zo is maar bij ons mag het niet meer Ja, laat ik ik kant op elkaar leggen, hè? We hebben kaartjes, hè, ja, alles door elkaar. Erika zei het al, ik heb ze allemaal maar gewoon in dozen doosje gedaan. Ja, nou, ik ze toch wil gaan trekken, moet ik ze toch eventjes uh, vol beetje selecteren, hè? Ik dacht in eerste instantie, ik, uh, ik uh, trek ze gewoon allemaal door elkaar heen. Zeg gewoon tegen de mensen, nou, nou, dit was een spirituele kaart. En voor jou heb ik toevallig net een... Uh, Dat was trouwens ook niet zo gek geweest. dat de kleur anders is. De gevoelskaarten zijn donkerbruin van boven en de uh, psychologische kaarten zijn blauw van boven en, uh, en de spirituele kaarten zijn heel licht beige van boven. Dus andere zijn de een beetje donkerbruin van boven met blokjes. die muziek, hè? Dan moet je eigenlijk niet doorheen praten. Nou, mijn kleine worstenbroodje had ze goed om elkaar gegooid. Mijn klein worstenbroodje. Dat zeg ik altijd, hè? Jij bent mijn klein worstenbroodje, Dat ik jou op. Hij begint zo te praten. En heel de zinnen begint hij te zeggen. Hè? En hij wil altijd helpen. Hij wil toch zo altijd helpen. Klein kind. Donner zei, leuk, nee, die volgende keer gewoon iets doen. Wat moet ik doen, lieve Donner? Ja, ik heb even niet op de chat gekeken, dus ik ben nu... Uh... Is er iets wat ik uh, heb gezegd? Bjorn, die is al terug. Van uh, Turkije. Ah, oh, zie je wel? En jij je eigenlijk maar druk maken, hè? En was het er, er met de vlieger gegaan? Oh, wat leuk. Wat leuk dat je het over begeleiders hebt, nee. Sinds een week, drie kwart week, heb ik een wilde mijn bij me in huis. Ja. Nou, dat is fijn. Maar zie je, nou jij geeft daar een naam aan en dan is dat ook zo. Dan moet je dan ook niet meer aan twijfelen. En je niet van je stuk laten brengen door wat anderen zeggen. Want het is jouw waarheid. En als het voor jou zo voelt, dan is het ook zo. Zo. Ik heb ze weer opgeruimd. Dat geeft een vertrouwd gevoel, hè, donder? O oh, ja. Alle kaars in elkaar trekken, ja, dat klopt. En dan zeggen. Dat is inderdaad waar. Dan zat ik eigenlijk te denken, nou ik zou rechter weer, uh, weer, uh, recht gezet. Maar ik ga beginnen.